In de grote kerk in Monnikerdam is het nieuwe liedboek in gebruik genomen. Het oude liedboek, dat 40 jaar lang in een groot deel van de protestantse kerken werd gebruikt, is vervangen. Het nieuwe liedboek bestaat voor bijna de helft uit modernere teksten. Er is zes jaar aan gewerkt. Het weer. Af en toe zon, maar ook wolkenvelden. In het zuidoosten misschien een bui. Later vanuit het noordoosten meer regen. Morgen geleidelijk droog, soms wat zon dan. Het wordt dan opnieuw een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor 1brug 3 kilometer. De A6 van Lelystad naar Muiden voor Almere 6 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag voor Westpoort 2. De A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Nieuwenbrug en Harmelen 8 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Er zijn twee van de vier rijstroken dicht. duurt tot, tot en met zondag. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan meter omrijden via Amsterdam. Op de A16 Breda-Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Dordrecht staat 2 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. En op de A44, daarna richting Amsterdam, is er veel vertraging voor voorhoud. De rijbaan is daar in beide richtingen dicht door werkzaamheden. Verkeer tussen Den Haag en Amsterdam kan beter via de A4 rijden.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 Tros Auto Show. Presentatie Bas van Werven en Carlo Brantsen. Ja, welkom bij een heerlijk half uurtje. Dat vinden wij zelf, althans, Tros Autoshow, het autoprogramma op auto. Radio 1. Nou, jij zegt nou weer auto. Auto, ja. Ja, maar de, de aankondiger, Ja. die heeft het weer over auto. Ja, wij zijn autoshow. En hij heeft het, hij heeft het, hij heeft het toch opgepakt? We hebben toch in de promo gehoord ja. dat de man... Ja. Hm, ik ben Bas verwerf naast mijn Carlo Brandsen, hoofdredacteur van Carreus. Ik... <laughs> we hebben vandaag als gast. Carreuse. Carreuse, ja. We hebben ja. vandaag als gast Arjen de Jong, de voormalig directeur van de Rijvereniging, directeur van BMW Group Nederland. Uh, en toen ging hij weg, want hij dacht van nou, oh, ik ben, uh, ben klaar met werken, ben jij gek, we kennen Het is die jongen Het is mooi geweest. Het is mooi geweest. Is mooi geweest. Nee hoor. Het hunter in de automotivewereld, toch? Ja, niet alleen dat. Maar ook uh, column schrijven bij blad Automotive. Uh -huh. En daarnaast uh, heb ik mijn eigen bedrijf, Automotive Advice. Kijk al. En uh, daar heb ik uh, leuke klantjes. En uh, ik, in het begin moest ik er aanlopen. lopen. Nou heb je mensen die uh, of bedrijven die, die bellen, die vragen... en dan uh, uh -huh. doen ze een praatje en weer een praatje. En uiteindelijk rol je in een adviesrol en dat is leuk. Maar Arjen, als kleine jongen ben je begonnen bij Volvo... Nou, Toen dat... ben je naar oost uh, nee. over gegaan. Toen ben je naar BMW gegaan. Uh, je hebt de rij gedaan en alles. Dan, dan heb je toch opgegeven dat je denkt van... stoppen met dat automotive gedoe. Ik ga van mijn pensioen genieten. Nee, dat zie je verkeerd. Oh. Uh, volgens mij uh, is het levensverlengend om actief bezig te blijven. En daarnaast is het zo dat mijn vrouw werkt. Ja. Dus dat betekent heel concreet dat ik s morgens opsta... Want anders zou ik tot negen uur blijven liggen. Dan ga ik golven. Dan giet ik me vol. En een uur of negen <tie> s'avonds val ik in slaap op de bank. Want zo zie ik hele staan. En van die club ben ik niet lid. Mm -hmm. Dus ik wil gewoon nog wat leuk actief bezig zijn. Dat doe ik en dat blijf ik doen voorlopig. En wat, en wat is het dat dat in de automotive sector blijft? Is dat omdat je het kent of omdat dat leuk is? Ik zou je, je vertellen waarom ik dat vragen. We hebben net nog even een hand geschud met Huip de Vries. Huip de Vries was ook voormalig Volvo-man, Is verhuisd naar Doha. Samen met zijn hele gezin. En hij zegt, er is één ding wat ik mis in Doha. En dat is toch dat automotive sfeertje. Wat, wat, wat heeft onze wereld wat andere nou, werelden niet hebben? Ik werk niet. Ik heb een hobby. Ja. En omdat ik uh, een automan ben, een hart en nieren. En in het begin gaat het om het product. En later gaat het steeds meer om de content van de branche. Ik ben met de branche bezig. Ja. En om in die branche actief te zijn. Wil je executive searcher zijn in die branche, dan moet je er ook actief in werken. Dat dan? Oh, ja. ja. En dan moet je er ook actief in werken, want ja. anders weet je niet wat er over gaat. Nee, maar, je moet ze kennen. Je moet natuurlijk je netwerk, de mensen nee, kennen. Het gaat niet alleen om de mensen, ja? maar het gaat om, je moet het vak beheersen. Je moet nee. weten waar je over praat. Ja. En dan kun je mensen beoordelen, maar mm -hmm. anders loop je achter. En, uh, en ik wil niet achterlopen. En zo'n kolom dwingt mij ook bijvoorbeeld om iedere maand op een bepaalde dag te moeten leveren. Ja. Ik moest deze week leveren. En ik kreeg s morgens een mailtje van de hoofdredacteur van... Uh, Goedemorgen Arjen, hoe gaat het? En dan denk ik... Nou, oh -oh. ik ja. Uh -oh. Maar Te dan, dan weet ik, de dag is tot 12 uur. Ja. Dus ik heb die avond, toen zat ik in het buitenland... heb ik tot laat heb ik, uh, gewerkt en ik heb vanuit het buitenland... heb ik mijn finale column gemaild. Ja. Pen en de juiste, die hoofdredacteur. Ja, ja goed hè. U spreekt met eentje. Ja, ja maar, dat, nee, maar dat is gewoon, dat is gewoon goed. En, dat, ja. en die druk, die houdt je scherp. Okay. En, uh... Maar even dat het vak. Executive Searcher. Je zet Als ik die automotive wereld een beetje bekijk van een afstand. en ik, ik loop uh, aan de hand van Carlo al een jaartje 14 veertien mee, denk ik. Uh -huh. uh, ik zie steeds meer dezelfde mensen op andere plekken terechtkomen. Het is een heel gesloten wereldje. Zo moeilijk moet het niet zijn om te zeggen: van nou, die meneer die gaat weg bij Volvo. Die zetten we eens meneer bij Kia. Heb je, nou, echt een, je, je, je, moet, je moet er ook eens, af en toe toch eens buiten kijken. Ja. Er zijn functies waar je mensen van buiten kunt halen. Mm -hmm. Binnen sales is dat lastiger, maar binnen marketing en communicatie is dat beter. Ja. Algemeen management vind ik wel dat je moet weten hoe de branche in elkaar zit. En zeker als je bij een dealer komt moet je weten dat je, maar hoe zo'n man leeft en denkt en doet. Dus dan moet je eigenlijk bij hem gewerkt hebben. Wil je dat echt begrijpen? Ja. Mm -hmm. Ja. Anders bij fout ja. bezig. Ja. Vandaar dat ik dus bij, bij NMC Nijs in Amsterdam... in executive search ben gestapt. Mm -hmm. Mm -hmm. Het is, het is uh, wel waar wat je zegt, Bas. De, de, toen ik in de autojournalistiek stapte... toen kwam ik toch minstens... Toen, en dat is 30 jaar geleden... zes, zeven man tegen die er nu nog steeds in zitten. Het, het, en en, of dat, en, en ook, ook vertrekkende mensen bij merken en zo... je ziet ze altijd weer, weer terug. terugkomen. Ja. Het is heel apart. Maar is dat nu nog zo? Want hebben we hebben gezien... Uh, de wereld is in crisis. De automotorwereld is ook in crisis. Um... Kun je nog de goede mensen vinden? En zijn ze nog wel allemaal nodig? Want we horen steeds meer over uh, dealerships die in gaan krimpen, uh, importeurschappen die uh, op een andere manier georganiseerd worden. Oh, en worden uitgekleed. Ja, zijn al rustig. die mensen nog nodig? Nou, dat er, dat, dat er efficiëntieslagen gedaan worden, dat is natuurlijk zeker. Dat. Maar goede mensen die blijven zitten. Mm -hmm. en, uh, en, en mensen die dus, en, laat ik zeggen, een jaar thuis zitten of langer, en die nog niet in de bak zijn. Ja, die heb je ook niet echt meer nodig, zou ik bijna zeggen. Mm -hmm. Dus wil je een goede vent... werkelijkheid, hè? Want dat zijn ja, toch vaak ja, hele goede lui. Het gaat hier om de werkelijkheid, toch? En, ja. uh, en ik, ben, ik ben geen sociale werkgever en ik ben ook niet een, een, een, een, iemand die mensen aan het werk probeert te houden. Nee, ik bedoel de goede mensen die ga je halen en die zitten vaak op een plek mm -hmm. en die, die zien die zien dat het water warm wordt om hen heen, te heet wordt en dat het fout gaat en die gaan tijdig aan de bel trekken en daar kun je dan misschien wat voor doen. Mm -hmm. Oké. Okay. Okay. En, en, en zo kom je dus weer, bij, kom je weer in het vak. Mm -hmm. uh, ik zit op zaterdag ook liever op mijn eiland in Friesland... en in de tuin even bezig... en uh, vanmiddag om half vijf een glaasje witte wijn schenken. Maar dan stap ik in de auto met de file op de A6... en dan ben ik hier gewoon op tijd. Waarom? Omdat ik het leuk vind. Maar ook, uh, waarom eten we eendeieren? Nee, dat eten we niet. We eten eieren. Waarom? Kip lawaai maakt. Dus als, je, als, je een, als je een ei legt. Dus Arjen de Jong maakt ook lawaai. <lacht> ja, maar ze is het toch? Dus ik ben gewoon een kip... Je bent ik wel aan het schreeuwen. Nou, je hebt nog uh, 18 minuten zendtijd, gegeven. je. Ar, Arjen, Arjen de Kip. Nee, we gaan eerst naar het nieuws. Dat is waar. Ik heb niet voor niks daar een beetje aan Jeetje, de Je hebt wel gelijk. Ja, nou ga je gang. Ik heb gewoon Ik, nou, ik, ik, ik hou het kort, want Arjen is. is nou, laat ik zeggen, hij is niet lang van stof, maar hij heeft veel stof. Wat dan? Um, nou, BMW, je oude merk, Arjen, heeft zijn vijfserie serie vernieuwd. Dat zie je niet. Ja, je ziet een beetje een bumper en een chrome stripje en dit en dat. Het is natuurlijk allemaal weer onderhuids aan de gang daar. Het is tenslotte een thuismerk. En die zijn er verrekte goed in. Nou, eh, zuiniger, efficiënter, eh, prachtiger, mooier, connectiviteit, et cetera. Echt nieuw is dat er een nieuwe basisversie is. En dat is de 518. De BMW 518. Die was er kennen ooit wij nog van vroeger. Ja. En dat is in dit geval dan wel een diesel met 147 pk. Kost 46.000 euro. En eh, ja, dat moet natuurlijk de grote klapper worden die. Die de 5-serie natuurlijk hoog houdt. Hè? Ja, snap in je het eigenlijk. zakelijke segment, van ja. onder de 50 mil. Precies. Nou, ruim eronder. Ja, mil. Dat is echt, ja. maar en het goede nieuws kan is je ook nog dat... een optie je... nemen? Goeie... Bij BMW 1. Ja, dan kun je verlichting in de staplijsten nemen. Ja, oh ja. Maar de 5GT is ook vernieuwd. En ja. ja, die is gelukkig even lelijk gebleven. Oh, dat is wel prettig. Ja. Dan, Toyota is het meest waardevolle merk ter wereld. Als merk, merk. Automerk. Ja? Ja. Is 24,5 miljard dollar waard. Dan denk jij, dat is een best bedrag. Als ik nou uh, Carlos Slim was, zou ik het kopen en dicht doen. En dan? Geen Toyota Prius meer. Gewoon in één keer afgelopen. Kost de helft van je vermogen, merk je niet. Eet je geen boterham minder om. Hier doet de wereld een lol. Ja. Ik vind niet Toyota. Nee, ik vind het niet zo heel goed. Nee, dat weten we. Maar ja, in ieder geval, Toyota als merk, als beste automotive merk, ja. als meest waardevolle, ja. 24,5 miljard, denk je vuh, veel geld. Daar zou meneer Dijsselbloem een leuke uitgave voor... op wow. Maar om het nou even in perspectief te zetten, Apple, ja. wat denk je dat Apple waard is? 400 miljard. Nee, 185 miljard. Ja, maar toch maar. even 6, 7 keer meer. Hè? Ja, is meer. Dus, uh, er zijn, er zijn, wij zitten hier om te duiden, niet waar, dat zeggen ja. wij elke week. Ja, goed dat gedaan. is even in perspectief Valor. zitten. Dan vind, een slimmigheidje vind ik van Mercedes-Benz. Mercedes gaat elke nieuwe personenauto uitrusten uh, met mm -hmm. een sticker met daarop een QR-code. Die kan worden uitgelezen door de hulpdiensten, als een auto ja. verongelukt of in een greppel ligt of wat dan ook, om te voorkomen dat bij het uitzagen van de inzittende niet een airbag in het nekje van de brandweerman komt en zo mm -hmm. dat soort dingen. Er is natuurlijk best wel een probleem voor hulpdiensten tegenwoordig. Ja. Waar knip je? Auto's echt verfrommeld zijn. Waar moet je knippen? Ja, Hoe precies. moet je knippen? cetera. Heel ja, lastig. Heel slim. Maar met die QR-code die makkelijk uitleesbaar is... in elke Mercedes komt, weten ze meteen van de hoed. Moet je wel de Apple de jij, jij brand. een Apple hebben? Je hebt zo'n zwart besje, zo'n zo damesdingetje. qr je dat niet, kun, je kun je met, niet de, met, met echte oh, telefoons ja? doen? Met dat Blackberry'tje van je? Ja, volgens mij wel. Nee. Joh. Dat is een echte werkmachine. Ja? Dat is een echte ja? werkmachine. Wij hebben samen gezien hoe de firma Kroijmans de Jaguar F-Type ja. lanceerde... Ja. in een prachtig oud treinloods in, in Utrecht eigenlijk. Ja, ja? een fabriek. Trein, ja. Ja, ja. Een, een fabriek, 22 meter hoog, prachtige industriële omgeving. En daar stonden die twee auto's. Ja. Wat vond je ervan? Wat vind je van die wagen? Nou, ik zou, als ik meneer Kroijmans was, het spelen paans benauwd krijgen, als je weet dat die ook Aston Martins verkoopt... van die V8 Vantage, en zeker omdat er een, in september... een versie van die F-Type komt. Ja. Als je het ding ziet en hoort en, en, en ruikt... ik vind het een stinkmooi bakkie. Ja, een stinkmooi bakkie. En ik denk dat als jij een, voor twee ton een uh, Aston Martin staat te kopen... en je ziet uit schuin uit je ooghoek uh, in, in de Jaguar-show... die eraan grenst, een F-Type staan, dat je denkt... Nou, of je hebt de F-Type zwaar overschat... of je onderschat de Aston Martins, Bas. Het, logo. Nee, het, zijn echt, het zijn echt hele verschillende auto's. Is dat Veel verschillender Porsche dan Rijmers. de DB9 en ja? de XK vroeger. en zo, hè? Want Dat waren echt ongeveer klonen van elkaar. Maar oh, dit okay. waren toch wel... Oh ja, de ja, F-Type gaat voor 90 weg, vanaf ja, 90. Ja, nou, in. Dat nou, is een ander verhaal. Dus Dan heb je een ander type auto dan een, een luxury okay. cruiser. Moeten we dan een beetje meer naar de Cayman S? We gaan daar straks mee rijden, ja. de Porsche Cayman S. Ja, Cayman S. Ja. Hij ja. zit tussen de Boxster en de 911 eigenlijk. Okay. En twee nieuwtjes nog. Jeep heeft zijn Grand Cherokee vernieuwd. De eerste foto's die wij daarvan zagen... zijn we allemaal van... dat ziet er niet uit. En een rare neus en uh, smalle koplampjes. Maar je hebt nu heel gepakt. Blijkt, blijkt een mooie te zijn. Blijkt allemaal gewoon weer toch wel weer te kloppen. Ja. In ieder geval, hij gaat. Uh, uh, uh, de, de pers heeft ermee gereden erg... Erg lovend erover geweest. Vanaf 66.000 euro voor een 190 pk diesel. Interessanter is de 250 pk diesel. Die kost 70 mil. En de prijzen lopen op tot uh, 157.000 euro. Maar dan heb je er wel eentje die 257 km per uur loopt. Voor een Jeep Grand Cherokee, kunt je je voorstellen? Ja, zo'n zo zo blokhut die voorbij komt. Ja, ja, ja. een heel soort, een soort rijdende kaart. Het van die plantenbakken met weinig geraniums. Ik zie het helemaal voor me, precies. En als ja. dat nou allemaal veel te veel is en je wil gewoon een leuk middenklassertje hebben, dan ga je gewoon naar de A3, want die komt als sedan. een vierdeurs met kofferbak. Is wacht. Ho, ho, ho, ho. Een Audi A3, vierdeurs met een kofferbak. Mm -hmm. Dat doet mij denken aan een niet zo geslaagd project van Opel destijds. Die hadden een Corsa met een ja, kontje. De, de, en vierdeuren. Hoe heette die ook? Ja, alweer? Ik die had geen een speciale idee. naam. Hoe heette dit, dames en heren? De Corsa met een kontje. De, was het twee. Nee, ik weet het niet. Het was. Vreselijk. Dat was lelijk. Die was ja, dat was echt lelijk, lelijk. lelijk. Ja, als je die kan fotograferen, dan. dan, dan. <laughs> ja. Nou ja, nee, dat is trouwens <laughs> overigens geen mm -hmm. vergelijk, want een Corsa is natuurlijk geen Audi A3. Nee. Maar uh, het ziet er niet eens onaardig uit. Het, is, het zit een beetje BMW 2-serie, moet je denken. Qua formaat. Ja, ja. Niet dat hij er is, maar qua formaat. Hè. <laughs> uh, via Dursen dan. Vanaf 28.500 euro. Hij komt in september. En er zitten natuurlijk allerlei versies bij die 14% bijtellingscategorie vallen. Goedemorgen. Terug naar Arjen de Jong. Arjen Jong. Ja, want Arjen Jong, Jong weet niet alleen een hele hoop van de uh, Executive Search van allerlei mensen. Dat ja, zegt hij. Ja, Corsa TR overigens. De Heeft TR, ja. Erik van den oh, Einde. Oh, Erik, dank je wel. Dank je wel. De tr treurig rijijzer staat het voor. Ja, T R. Uh, Arjen, ja, uh, we weten allemaal dat één gram te veel CO2 uitstoot bepaald van auto's een top of een flop is. Uh, dat beleid, als jij daar naar kijkt als automotive man, gericht op het stimuleren van die kleine en zuinige auto's, is dat schadelijk voor de sector of helpt het juist? Nou, ik denk het schadelijk voor de sector is, want ik heb al eens eerder beweerd in mijn, uh, mijn rijperiode dat er uh, niet één autofabrikant auto's... echt structureel ontwikkeld voor de Nederlandse markt. want de Nederlandse markt veel te klein voor... dus uh, dat is dus toeval. Je hebt het geluk of je hebt niet het geluk. En er, uh, of je bent uh, met, je, met je fabrikant aan het uh, barstelen, aan het uh, hè, knoeien ja. dus aanhalingstekens... om het net onder dat grensje te brengen. Ja. Iets smallere bandjes, iets verlagen, et cetera. Het met heel veel, hè? Pla platte, platte wieldopjes die er nooit onder komen, maar daar komen meteen andere wielanden. Ja. En je bent er. Ik vind het een hele foute benadering. Het slaat nergens op, eigenlijk. Nee. Maar hoe, zou je, hoe moet je dan stimuleren ja. Hoe dan? Stimuleren om ja. die co 2 uit te zetten. Ik heb daar een, mijn eigen mening over. Ja. De, en dat, dan kom je meteen bij die, uh, bij die auto's van over die Toyota Prius... die ik uh, op de snelweg uh, voorbij zie komen. Met 160 in de linkerbaan. En dan denk ik uh, van, ja, man, wat sleur jij wel niet mee... aan een paar honderd kilo meer dan dat ding van mij en wat zal dan niet aan brandstof doorgaan... Terwijl, Terwijl jij de wegenbelasting betaalt, jij. Ja, en, en, en, en de bijtelling, en, de en hij niet. Ja. Nou, dan denk ik van, dit, dit gaat mis. Dit zou anders moeten. Ik sprak recentelijk iemand, die heeft uh, zo'n Opel Ampera. En die zei van, ik heb nu 11.000 kilometer gereden met die auto... en ik heb net voor de derde keer getankt. Ge, ge, uh, ik heb net voor de derde keer getankt. 11.000 kilometer, 11 kilometer. Ja, je hoort me goed. Ik ben ja, blij dat ik nu eindelijk eens uh, uh, jullie nou stel. Ik krijg eindelijk aandacht, ik hoor het. Ik eigenlijk. krijg eindelijk aandacht. Nou, deze man die zit, ja, maar ik moet soms ook wel 500 meter lopen van een laadpaal naar mijn afspraak. Dus ik heb altijd wel een jas en een paar paraplu bij me. Mm -hmm. Ik vind eigenlijk dat uh, dit soort auto's, die menen dat ze dus voor minder bijtelling. En uh, met voordelen op de straat gaan, dat die mensen afgerekend moeten worden middels het brandstof dat ze ook echt verbruiken. Ja, precies. Ja, nou, nou, want, en ga daar nog eens over nadenken. Want, je hebt, want even, je hebt er heel veel bij die nooit denken. Het is de, namelijk: die, die, die nooit die nooit bijladen, het ja. verhaal is uh, lang leven met bijtelling, want daar gaat het om en, uh, en fuck het milieu. Ja. Nou, dat kan niet waar zijn. Nee. Maar dan gaat het dus eenmalig. Even bij de aankoop en daarna een zootje. Precies. Maar ik heb ook gezegd... waarom doen we niet zo dat we zeggen... we zetten een begrenzer in je auto? Nee, niks, die... De niks. Ja, niks. Nee, die I... auto is gemaakt voor iets. En dat, dat vind ik allemaal flauw. Allemaal mensen begrenzen. En, uh, en mensen straffen. Mensen moet je niet straffen. Mensen moeten zelf dingen realiseren. Ja, en maar dat, dat doen teken... ze niet, dat weet je. je ja, ziet, no, ze maar kopen dat, nu 0% ga... bij om 160 te kunnen rijden. In mijn rijden. voorstel wel. Want dat wordt een digitaal goed systeem... wat elektronisch makkelijk te maken is... en dat uh, betekent dat aan het einde van het jaar gaan we kijken... hoeveel heeft die auto, auto echt verbruikt? Wat is dan, mm -hmm. hoe, kan, hoe is dan de CO2? Dat is in twee seconden uitgerekend. En meneer, dat is uw bijtelling. Ja. Oké, okay. nou ben, ben je oud rijdirecteur, uh, rij zit als rijvereniging aan tafel bij uh, Wekers van Financiën en bij, uh, bij uh, Milieu. Uh, is dit alles geland bij de opvolger? Geen idee. Ik bedoel, ik. ik je me, niet meer mensen? Me, ik, nou, weet je, ik, op een gegeven moment ben je weg en moet je wegwezen. Je mm -hmm. moet er niet over blijven mekkeren. In mijn column en Automotive schrijf ik dit soort dingen vrij helder. Ja. En dan krijg ik de reacties van, van de ene kant: van geweldig, haha, eindelijk iemand die het zegt en die het schrijft. Andere kant zijn mensen helemaal over de flip. Ja. En die twee die zijn natuurlijk leuk om beide op te reageren. De ene ja. van: nou, bedankt <laughs> dat je het begrepen hebt. De andere van: god joh, kom eens langs een je uitleggen hoe het zit. Ja. Ja. Ja? Je, zou, je zou meer moeten twitteren. Daar, dan, dan krijg je dit soort reacties nee, Natuurlijk. Nee hoor, want Albert Schipper bijvoorbeeld is een hele snelle rekenaar. Die heeft al uitgerekend dat je met die 157.000 euro voor een Jeep... dat je er ook vier Prius Z-pillen voor kan kopen. Ja. Dat ik, zijn of, zijn woorden, niet die van mij. Of twee Porsche Caymans. Of twee Van het nieuwe type. Zullen we daar even naar gaan buiten? Ja, want we gaan even met de S rijden. Oké. Okay. Dames en heren, we zitten in een, ja, u hoort het, nogal zenuwachtig klinkend odotje. Dit is de nieuwe Porsche Cayman S. Jazeker. En dat is een pittig odotje. Dat zullen we u even laten zien. We rijden de A27 even op in de Sport Plus. Met nat wegdek, u voelt het, hè? Hey. vergist zich af en toe een beetje door het vocht. Nou, nu zitten we al op vrij buitenlegale snelheden. Wat een geluid, hè? Heerlijk. En hup, gas bij, pakt het makkelijk weer op. Mag ook wel. Zet hem even van de nerveuze stand af. Eén druk op de knop en het verandert weer in een keurige auto. Dempingskarakteristiek verandert. Het wordt gewoon nu weer een lekkere auto waar het heerlijk in toeven is. Wel een tweezitter, dat is dan wel jammer van deze Cayman S. Je kan er heel veel bagage in kwijt, maar maar twee mensen. Maar ja, bent u inmiddels of gepensioneerd of uh, zonder kinderen... dan is dit wel een hele lekker heel lekker odotje. odotje. 3,4 liter, cilinder boxer, watergekoeld in het uh, midden... waardoor een perfecte gewichtsverdeling ontstaat... en die auto veel scherper stuurt en beter stuurt, zeggen de kenners, dan de 911. Dan moet je wel op de limiet rijden, maar zo rijden, ja... als je niet achter je kijkt, zit je toch, toch voor je gevoel in een 911 die goedkoper is... Deze is er vanaf 82.100 euro. Dan zegt u, my God, wat een hoop geld. Voor een tweezitter, ja. Maar het is wel door hele uh, saaie, serieuze en hele slimme jongens in het zuiden van Duitsland bedacht. En daar betaal je voor. Met heel veel kennis en ervaring. En daarom rijdt die auto ook zo goed. Ik durf te beweren dat er weinig auto's zijn voor deze prijs. Sportauto's die zo Geweldig sturen, geweldig rijden als deze nieuwe Cayman S. Hij is helemaal nieuw gedesigd, hij is lichter geworden, verbruikt veel minder. Heeft een vermogen van 325 pk. Dat is echt heel erg veel voor zo'n relatief kleine auto die 1350 kilo weegt. En dan moet u weten dat dit de grotere broer is. Er is ook nog een kleinere, een 2.7 de gewone Cayman die 275 pk heeft. In 17e van de seconde uh, langzamer naar de 100 gaat. Van, in plaats van in 5 seconden zoals deze S, in 5.7 seconden goed te doen. En deze heeft een top van 283, die andere van 266. En dan zit u voor 67.000 euro in deze auto. Neem een sportpakketje erbij. Neem er een handgeschakelde zesbak bij. En trap af en toe het gaspedaal in. U ziet, dan begint hij gewoon te juichen. Heerlijk. En het kan zo'n hoop hebben. Rijden, stromende regen. Af en toe ben je even de tractie kwijt. Wat wil je met 325 pk? Maar het is een grote auto. Het schakelt, het loopt, het soeft. En je kan er dus heel erg mee knallen. En ook heel lekker rustig mee rijden. Knap, knap, knap. Maar met name knallen. Nou, heb jij een 911. Ja. Rijdt dit nou beter of niet? Ja. De Cayman rijdt beter dan de 911. Dat ja. is nu gewoon... Ik heb een 11 jaar oude 911. Oh. En deze heeft ja. meer pk's. Ja. Gaat als... sneller van 0 naar 100. En je hebt ook met de nieuwe 911 gereden. Ja. En? Nou, de 911 is toch... Ja, ja. Nee, het was gevoel. Maar rijden. Een minder auto. Oké. Okay. Dit is een... gewoon technisch als, als rijdersauto is de Cayman S een lekkerder auto. Niet te verslaan, ja. Nee, nee, dat spijt uh, ons heel erg, maar je moet wel 9-11 hebben dan, toch? Twitteraars, hoort u wat er gezegd wordt hier. Hè? Ja? Overigens... Of een prius uh, kopen, prius kan ook. Overigens, Twitteraars die hebben het over Fout Maar Leuk. De Tros Autoshow op Radio 1. Ja, fout, maar ja, naam fout Maar Leuk, hoezo over jou, denk ik. Ja, oh, dat zou kunnen. Ja. ja, want jij bent heel fout. Ja. goed je houdt van... Uh, Tros Marien. Ja. Jij, uh... Je gaat nu een intelligente vraag bedenken. dat moet je Ik vraag Is me af hoe sta jij tegenover het volle elektrische verhaal, uh, Arjen? Ja. De volle elektrische auto? Daar ben, ben ik een uh, beetje dubbel in. Ik vind het helemaal niks. Maar het heeft wel een, het heeft een rol. Nou, functie het niks. Nou, goed. Uh, vraag jij de man die een BMW Z8 heeft? Ja. Ja, ik. Ja. Maar ik oh, ja. rijd naar Friesland op en neer met dat ding... en als ik een, een of twee keer onderweg een beetje kwaad maak... is mijn tank leeg als ik hem weer in de <laughs> kelder parkeer bij huis. Ja. Dus dat is de ene kant. Aan en de andere kant heeft die, die heeft vol elektrische auto een enorme functie. En dat is echt in de, in, de, in, de, in, de, in de metropolitans, in de grote steden... dat ja. heeft het ding echt een functie. Ja. Maar dan moet je hem ook voor de juiste wijze voor gebruiken. En, en, en daar kom je dus weer terug op het Nederlandse... dat zo'n hybrid die misbruikt wordt... En, uh, en zo'n vol-elektrische auto in dezelfde categorie zit voor bijtelling. Hartstikke fout, kan dus gewoon niet waar zijn. Want de een is, maakt het waar en de ander niet? Of ja. hoe bedoel je Nou dat? ja, ze hebben allebei natuurlijk een partij smerige accu's aan boord. Ja. Dat is natuurlijk duidelijk, alleen die Prius worden die smerige accu's helemaal niet gebruikt, want die rijdt op zijn motor. En, uh, en die vol-elektrische auto die rijdt dus echt op je Ja. En, en ik vind, voor echt een grote steden gaan we nou kijken... en denken ze in de wereld niet alleen aan ons kleine landje... Uh -huh. maar denken ze aan, aan New York of denken aan, aan Beijing. Daar denk ik dat dit soort zaken, Mexico City, heeft dat zin. Wij zitten wel met z'n allen op, dit aarde, op deze aarde en willen verder. Uh -huh. Ja, maar nou zeg je van, we gaan het praat hebben. Stadsgebruik, technische, elektrische auto's, dat is uiteindelijk de toekomst. Nou komt meneer Tesla, die komt met zijn Model S binnenkort... ook op de Nederlandse markt, auto van mee nu in test gebleken is 330 kilometer kunt rijden. Dat is buiten de stad. En zeker in Nederland kan je er maar heen en weer mee zitten. Dat was een auto van 80.000 euro. Hè? Dat vergeet iedereen natuurlijk. Ja, maar en na gaat, alle Kia, Via, Pia, Sia, Mia, Tia... En ja, maar 300, Ria 300 of, uh, kilometer, vrijvingen. dat betekent dat je dus iets meer kunt dan de stad. Je kunt iets meer rijden en ook iets langer rijden. Ja. Maar als ik uh, s morgens om 4 uur in mijn auto stap en ik ga naar Spanje toe... Hm. om even naar de zon toe te gaan dan heb ik een uh, akseradius van 2000 kilometer nodig. Moet ik één keer tanken met die auto van mij en ik ben er. Dat is niet ja. die Z8 dan, hè? Waar we dat nee, want nee, nee, dat is 15 Dan ga tanken. ik mee om de hoek. Ja. Ja. Dan ga ik mee, uh, mee showen. Dan kijk ik mij nou. Ja. Dan blondeer ik mijn haar even en dan denk ja. ik van jong. Die ja. laberen door op de achterbank. Ja, nou de achterbank niks, maar we uh, zit hè? er niet in. <laughs> zeg, maar, maar moeten we in dit licht ook... Want jou, jouw oude merk, wat door jou nog steeds zeer geliefd is... het BMW-verhaal, komt nu met een... Het merk BMW i, ja. inclusief een i3 ja. en een i8. En dat ding moet gewoon 0% bijtelling. En die moet gebruikt worden waar die voor gebruikt moet worden. Hm. Elektrisch. In de stad. Elektrisch. Ja. De de voor de stad. elektrisch en in de stad. Ja, okay. En als je een range extender heeft, oké, okay, dan moet je er gaan meten... hoeveel brandstof het ding gebruikt. Dat dus is... dat is dat eerste, eerdere verhaal van mij. Ja. Het is even simpel als briljant. Zoals we dat ook weer gewend zijn van jaren. Dank je, dank je. Mogen we jou hartelijk bedanken voor je komst. Want het zit er alweer op, zo'n half uurtje voorbij. Je krijgt van ons zometeen de Tross Show Mok mee uitgereikt. Met mooie foto op Twitter straks. En volgende week zijn we er weer. En tot die tijd kunt u terecht op onze site en op Facebook... En dus op Twitter vraag een opmerking naar autoshow.tros.nl. En uh, zometeen gaan de collega's van Opium verder met een hele hoop mooie zaken. En uh, volgende week gaan we rijden met de nieuwe Audi S8. Oh, ja, dan, dus, dan, ga, ik dinsdag dan ga je dinsdag. Ja. Een enorm zwart ding. Ja. Met heel veel vermogen. En uh, daar kan je 80 mannen kwijt. Tot volgende week, nu Mark Visser met 1. Het NOS Journaal.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 En in de grote kerk in Monnikendam is het nieuwe liedboek in gebruik genomen. Het oude liedboek, dat 40 jaar lang in een groot deel van de protestantse kerken werd gebruikt, is vervangen. Er is zes jaar aan het nieuwe boek gewerkt, dat bedoeld is voor een breed spectrum aan kerkgenootschappen. Dat is het belangrijkste nieuws de verkeersinformatie. Er staan files op de A6 Lelystad richting Muiden. Voor Almere 3 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is dit weekend veel vertraging. Tussen Nieuwebrug en Harmelen staat nu 7 kilometer file. Het komt door wegwerkzaamheden. Er zijn twee van de vier rijstroken open. Verkeer tussen Den Haag en Utrecht kan meter omrijden via Amsterdam. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3 kilometer. De A44, daarna richting Amsterdam voor Voorhout 2 kilometer. Dat komt ook door wegwerkzaamheden. De A44 is dit weekend in beide richtingen dicht. Omrijden kan via de A4. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVO. Hans Smit. Goedemiddag, zaterdagmiddag half drie. Dat is voorlopig nog de zendtijd. Het begin althans van Opium Radio. Live vanuit Carré tot half vijf. Kunst en cultuur op deze zender. Wat kunt u zoal verwachten vandaag? We willen met Kan over de kansen van Alex van Warmerdam op de Gouden Palm. Daarna Linsen zit daar nog even voor ons voordat ze het vliegveld, vliegtuig terugpakt. De Nederlandse Belinda van Valkenburg die werkte mee aan Toy Story, Ratatouille en andere Pixar films. Straks is ze hier, directeur Ralf Keuning van de Fundatie in Zwolle. Over het merkwaardige ruimteschip dat op het dak van zijn geheel verbouwde museum is geland. Moby Dick de Walvis inspireerde Paul Koek tot een opera. En in de virtuele vitrine Dirk van Wilde met zijn favoriete typmachine. Groot bakbeest van een kantoormachine, maar heel elegant en om te zien. En verrukkelijk om op te schrijven. 80 seconden latent talent. We bellen met Paul de Munnik op weg naar een voorstelling. Zo Bert Wagendorp over Van Toe, de berg en het boek. En dat boek dat kunt u ook nog eens winnen. En de live muziek is van de Thiam Rosie. A son amour, je me confie. La patience de mon jésus. Son amour je me confie in ma jamais dessus Jan-Rosie, straks een lange Je kan via opium@avro.nl of twitteren naar hekje opium of hekje Hans opium. Opiums culturele nieuwsoverzicht. Vier wetenschappers gaan onderzoek doen naar het fenomeen André Rieu. Want hoe krijgt hij het voor elkaar zoveel mensen enthousiast te maken voor zijn klassieke muziek? Rieu haalde vorig jaar hem 55 miljoen euro binnen met zijn wereldtour. Dus meer dan bijvoorbeeld een Jennifer Lopez, onderzoeker en oud-klasgenoot van Rieu, Jacques van den Bogaert. Hoe doet hij dat? Ja. Ligt dat aan zijn repertoirekeuze? Ligt het aan de manier waarop hij zijn orkest presenteert en uh, waarbij hij uh, inspeelt op, uh, op de nostalgie? Is het de manier waarop hij arrangementen maakt voor zijn uh, muziek? En dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van het hele verhaal. Kortom, de vragen zijn er wel nu de antwoorden nog. De eerste presentatie van de wetenschappers is tijdens een heuse Rieu Academy voorafgaand aan het Vrijthofconcert van Rio in juli. Het Chassé Theater in Brida heeft vorige week flink in de rats gezeten... of de voorstelling Enfant wel door mocht gaan. Dat is een gerenommeerde dansvoorstelling waarin kinderen meedoen. En ineens stond de Arbo-inspectie voor kunstkinderen op de stoep. Eh, of alle vergunningen voor de jonge dansers wel in orde waren. Zowel het Chassé Theater als de dansgroep zelf... keek hier zeer van op, zegt theaterdirecteur Kees Langeveld. Het is namelijk zo, dit gezelschap reist met deze voorstelling door heel Europa... En die nemen mee een vergunning van de Franse overheid. Verklaringen, certificaten dat psychische en lichamelijke gezondheid van de kinderen goed is. Toestemming van de ouders. En dat is in niet één land een probleem. Nou hier wel, dus uiteindelijk liep het goed af. Kon de show gewoon doorgaan. Behalve voor één zesjarige danser. Die keek noodgedwongen een filmpje in het hotel. Want in Nederland mag je pas vanaf zeven jaar na zeven uur s avonds op, uh, op het podium staan. Handgeschreven songteksten van John Lennon in ruil voor belastingverlaging. Die deal heeft Beatles biograaf Hunter Davies gemaakt met de Britse overheid. Sinds maart is er een wet die het mogelijk maakt om je inkomstenbelasting te verlagen door schenkingen aan de natie te doen. Bij erfenissen gebeurt dat wel vaker, maar bij de levende personen is het toch helemaal nieuws, zegt Davies. Maar up to now, living people have not done this. There's Tussen de documenten die Davies schenkt zitten de handgeschreven teksten van. In my life and strawberry fields forever. Die komen te liggen in de British Library. Naar schatting leveren de John Lennon-teksten hem een belastingkorting van 374.000 euro op. Alweer een internationale prijs voor schrijver Gerbrand Bakker. Dit keer gaat het om de Independent Foreign Fiction Prize. Een prijs van de Britse krant The Independent voor de beste buitenlandse roman. Hij kreeg hem voor de roman De Omweg, vertaald als Tour. Bij de uitreiking werden Bakker en zijn vertaler David Comer totaal overvallen door het nieuws. Ik luisterde eerlijk gezegd ook niet zo naar al die speeches. Uh, maar toen begon die juryvoorzitter ineens zo'n beetje naar, naar het boek toe te werken dat gewonnen had. En toen deed ik David zo eventjes aanstoten. En ik keek hem aan, zo van, nou, hè? En toen bleek het inderdaad de detour te zijn. Wij stonden ook echt totaal verrast en uh, geschokt bijna op dat uh, podiumpje. En dan krijg ik een pingel, hoog Actrice en theatermaker Leonor Pauw overleed deze week. Veel te vroeg, 57 jaar oud, na een lang ziekbed aan kanker. In Frankrijk verloor de grote zonen klassieke componist Henri Dutelier... en zanger Georges Moustaki, bekend van Le Métek, en als componist van de Edith Piaf klassieker Milord. In begin deze week overleed Raymond Sarek, organist van The Doors. Hij was het muzikale brein van de band. Een bedenker van briljante loopjes zoals dit. En tot zover zo het opiumnieuwsoverzicht. Dit is Opium. Het Continuum in Kerkraad is het leukste museum voor kinderen. Dat vinden de kinderen zelf. Ruim 1500 museuminspecteurs, jonger dan 12 jaar, bezochten bijna 400 musea. Het ging dus niet over één nacht ijs. Deze week werd de bijbehorende Kids prijs uitgereikt in het Rijksmuseum. En Ewout Genemans van de uh, AVRO was erbij, maar ook opium. Welk museum is nou het meest Kidsproof museum van 2013? <truiming> Het meest Kidsproof Museum is het Continuum. Kom maar naar voren. Museum Continuum is gekozen tot Kidsproof Museum van 2013. Nicole Samson, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Daar zijn we heel erg blij mee hey, dat we onze titel uh, hebben mogen prolongeren dit jaar. Ik ken het niet, Continuum. Het kan, dat is jammer. Ik zou zeggen, je moet zeer zeker een keer naar kerkraden komen. We zijn een wetenschaps- en techniekmuseum. Wat kunnen kinderen doen? Kunt u een voorbeeld noemen? Uh, wat kunnen kinderen doen? Uh... Supermarkt van de toekomst met producten die mogelijkerwijs in de toekomst in de winkel liggen. Van kweekvlees tot het eten van insecten noemen op. Je kan reizen door de tijd in het Time Warp Theater. Waar je in een aantal minuten echt een, een, een reis maakt van Big, door de wereld van Big Bang tot nanotechnologie. Dat klinkt hartstikke goed allemaal. Maar hoe wordt bepaald welk museum het leukste is? Nou, kinderen kunnen zich aanmelden als museuminspecteur en vullen dan bij museumbezoek een vragenlijst in. Met vragen als... Hoe lang ben je binnen geweest? Of... Begreep je alles wat je hebt gezien? En... Was er lekker eten en drinken te krijgen? Niet te vergeten. Kon je snel een toilet vinden als je moest? En misschien wel de belangrijkste. Als je maandagochtend op school iets mag vertellen over dit museum. Wat zeg je dan? Noor, gefeliciteerd. Jij bent zojuist gekozen tot museuminspecteur van 2013. Dat klinkt best wel stoer. Ja. Hoeveel... Rapporten heb jij ingevuld. Dus hoeveel musea heb jij bezocht, bezocht het afgelopen jaar? 18. Waar let je in het algemeen op bij een museum als je het inspecteert? Uh, of je dingen kan doen. En dat er niet alleen maar schilderijen zijn. Want schilderij, alleen schilderijen vind ik niet zo heel erg leuk. Wat is een saai museum? Mostert Azijn Museum. Sorry? Mostert Azijn Museum. Wat wil je laten worden? Superst. Jij bent ook museuminspecteur. Wat vond jij het leukste museum het afgelopen jaar? Ik denk het Scheepvaartmuseum vond ik wel heel leuk. Toen had je een uh, vaart en dan moest je eerst uh, moest je dan roeien... en dan op het laatste kon je dan jezelf zien roeien op een scherm. Anna van 12, hoeveel musea heb jij bezocht het afgelopen jaar? Rond de 40. Nee! Ja, ik uh, hou heel erg van musea's. Ik zit altijd te zeuren, kunnen we naar een museum? Er zijn niet heel veel kinderen die dat doen. Uh, nee, als ik over een museum vertel in de klas, dan uh, zit de halve klas saai. En welk museum is nou eigenlijk best wel stom? Ik vind van Gogh, uh, vind ik een beetje saai. Hadden ze wat meer kinderafdeling van kunnen maken. Maar het zijn wel mooie schilderijen. Ik ben benieuwd of de musea ook echt wat hebben aan die feedback van kinderen. Dus ik vraag het aan wat museumdirecteuren. Wies van Hesteren van het Nederlands Stripmuseum in Groningen. Kinderen um, vragen soms wel eens om uh, uh, iets interactiefs. En dan proberen we daarop in te spelen door. En, uh, we hebben bijvoorbeeld een therapiemachine in het museum. Daar kunnen kinderen achter een computer gaan zitten. En dan praten ze tegen uh, Sigmund. Dat is een psychiater. En die stelt hun dan vragen. En zo um, spelen ze met die computer eigenlijk een interactief spel. Met zich moet het stripfiguur ja. in het stripmuseum. Klopt, ja. Peter Sluiter van het Nationaal Gevangenismuseum in Drenthe. Tips over uh, duidelijk leesbare teksten, eenvoudige teksten, niet te veel teksten. Frans Ellenbroek van Natuurmuseum Brabant. Nou, we krijgen vooral veel lof, maar af en toe een tip over iets wat we kunnen verbeteren. En We kregen een keer van een van de inspecteurs de tip... Waarom hebben jullie alleen maar waterijsjes in het café? Waarom geen lekkere ijsjes? En toen hebben we gewoon het assortiment ijsjes uitgebreid met ook lekkere ijsjes. Maar, dus niet alleen waterijsjes, maar ook roomijsjes? Ja, zeg maar. precies. Ja, ja, ja, ja. En, en dat was een waardevolle tip, want de, de kinderen wilden meteen ijsjes. Dus. En dat is weer goed voor de omzet natuurlijk. Wilt u kind of kleinkind of misschien u zelf uh, of jijzelf als je jongen bent en twaalf en luistert museuminspecteur worden? gaat dan naar museuminspecteurs.nl. Ja, Afrika en Rotterdam, die komen goed samen in haar muziek. Onlangs verscheen haar nieuwe album At the Back of Beyond... waarin ze de luisteraar meeneemt op een spirituele reis naar zichzelf. En ook hier in Carré zullen we door haar soulklanken worden meegevoerd... naar waar u maar wilt, want hier is ze, een Tjamrozi. Je t'en prie, touche <tied> pas. Ne me regarde pas comme ça Mon cœur pèse le lourd dans la balance Et ça la tête Je fais semblant de t'aimer Justifie ces sentiments interdits, c'est pour ça que je fuis, je t'en supplie, ne te rapproche pas. Lees Dat was uh, het Jan hier Bas Kloos, op de bas en Jornt ten hoop op de gitaar. Straks meer. Samen fietsen, dat is uh, vriendschap, liefde en verbondenheid tezamen. Al dus uh, Bart Hofman, hij is hoofdpersoon uit de roman Van Toe... van schrijver en columnist Bert Wagendorp. Maar samen fietsen kan ook veel kapot maken, zo ondervinden Bart en zijn vrienden tijdens een beklimming van de legendarische Mont Toe In 1982, de vrienden, in de groep valt naar een drama al daar uiteen... en tot ze 30 jaar later samenkomen om terug te kijken... Bert, fijn dat je er bent. Hier in uh, het zonnige kree. Niet zo warm als op de man van toe, maar toch? Het is hier uh, warm, ja. ja. <laughs> ja uh, uh, nou heeft de wielrennen, en zeker de, de, het Franse wielrennen, de Tour de France, heeft tal van de klassieke bergen. Uh, uh, denk aan de Alpe d'Huez, de Galibier, uh, uh, de Col de, de la Madeleine. Waarom heb je uitrekening uitgebreid... ja, de Van Toeren uh, verschillende gegoen. categorieën bergen. Ja. Uh, uh, er zijn in, in de Tour de natuurlijk een aantal bekende namen. Daar zijn die bij ook allemaal bekend van. Hè. Er zijn nog veel mooiere bergen, maar die ze passen hier nooit in het, in het parcours. Maar daarboven zit een, eens, dit één berg. En dat is de, de Van Toer. Dat is toch een beetje het icoon van het fenomeen berg bijna. Uh, die, als je eraan komt rijden vanuit het noorden en je zit op die route du Soleil... je bent in de buurt van Avignon, dan zie je hem aan de linkerkant van de weg zie je hem ook liggen. Het is vlak daar. Mm -hmm. En opeens daar stijgt hij als, als een vulkaan, wat ja. het trouwens niet is. Maar hij komt die berg daar heel dreigend. Hè? Intimiderende berg is het. Ja, heb je die dreiging ooit zelf ervaren? Ook? Ja, ik heb, het, uh, ik heb hem in uh, 2009 een keer beklommen en vorig jaar nog... En altijd, van tevoren denk ik, nou lekker, ik ga die van toe beklimmen. En als ik er dan naartoe rijd en ik zie hem, dan denk ik, je, ik had het beter niet kunnen doen. Want dat ding is echt intimiderend. Ja, en ook halverwege. Er gebeurt van alles met mensen. Want een van de karakters. Uh, nee, dat is de debat. De, de, de hoofdpersoon, zou ik maar zeggen. van het boek. Als je dat kan zeggen, tenminste. Die uh, gaat allerlei dingen zien. Ook hallucineren. En dat is op waarheid gebaseerd. Ja, ik ik hoorde bijvoorbeeld van, uh, van iemand. die uh, in, in, in een mistsituatie. Die, die van toe ging beklimmen. En die. Uh, zo, toen hij zo rond de 1800 meter zat. Dus uh, uh, uh, bijna bij de top volstrekt begon te hallucineren. En, en dat, dat hakte er zo bij hem in... dat hij uh, een aantal maanden na die beklimming... Hij haalde wel de top. Mm -hmm. Maar is hij onder behandeling geweest? Want hij raakte, hij raakte toch in een soort psychose. Op de een of andere manier. Dat komt door, die, door, door de uh, zuurstoftekort. Ja, uh, te, ja, ja, ja. Maar ja, dan je, dat, dat kan rare dingen met je ja, doen. Ik ja. heb het zelf nooit beleefd, maar gelukkig. Nee. Maar, uh, ja, maar, ik heb het met de Tour van eens een keer gehad... toen we boven de 2500 meter zaten. Daar wordt het echt merkbaar eiler en daar uh -huh. kun je gaan gaan gaan ja. gaan tollen. Maar, maar die berg, die uh, ik vind het mooi, want je hebt uh, Petrarca, de middeleeuwse uh, dichter, als als beetje als als ja, uh, ja een thema wordt, gekozen. Hij wordt het boek. wel gezien als de eerste alpinist, hè? De, ja. de eerste die eigenlijk voor zijn lol. Nou ja, bij hem was het meer een spirituele uh -huh. beklimming, hè? Maar die ging naar boven met het idee. Ja, hij die ging naar boven naartoe. met een vriend en zijn ja. broer. En die ging naar die... hij woonde in de buurt op dat mm -hmm. moment. En uh, die ging naar boven. En niet zozeer uh, um, um, om als boetedoening of wat dan ook. Maar gewoon om te kijken: van wat is daar boven en wat zie ik dan? Wat, ja. wat is die. Uh... Ja, mooi citaat wat je dan voor in je boek hebt opgenomen. Het leven dat wij het gelukzalige noemen bevindt zich op een hoge plaats. Een smalle weg, zegt men, leidt daarheen. Ja, um, dat, dat wat... werkt op de fiets ook. Dat heb je op de fiets ook. <laughs> dat maakt niet uit. Want je gaat fietsen of nee. dat maakt echt niet uit. Overigens, het fietsen. Ik bedoel, uh, we kennen natuurlijk allemaal de, de, de renner van, uh, van Tim Carbet. Uh, wat ook deels in het boek terugkomt. Ja, he? is een Heel citaat zelfs. Ja. Wat is toch dat, dat, dat, dat gevoel wat om dat fietsen heen hangt? Want, uh, ja, dat hangt toch... Uh, en leg, leg eens uit. En dat is toch met name te danken geweest aan, aan Tim Carbet en de renner. Daarvoor was het wielrennen. Ik, dit is overigens geen wat wielrennen. Nee, nee, nee, nee. Dit is fietsen. Ja. Dat is wat anders. Maar goed, uh, in, in, in, zo halfwege de jaren zeventig kwam Tim Carbain met zijn boek De Renner. En daar zaten. Fietsen was een sport voor Brabantse boerenjongens. Die kon je als. Ik ging op de radio ook heel slecht verstaan. Deed altijd de groeten aan hun moeder. Maar dat was het dan zo'n <laughs> beetje. Maar daar, toen kwam fietsen in een andere cultuur terecht. Dat zag je hier in Amsterdam. Ik was zelf toen student in Groningen. Mm -hmm. Opeens, uh, uh, jongens die met mij in Nederland studeerden. Die gingen fietsen, die, die hadden een licentie. Nee. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Die gingen wedstrijden rijden. Dat was een, een totale doorbraak. Opeens kwam het fietsen dat werd vanuit, uh, vanuit een. een uh, dat kwam je in een ander milieu terecht. En daar dat, dat, dat ging iets romantisch aan kleven. En dat, dat verzorgde dat dit toch echt voornamelijk veroorzaakt door, de, door wat voor veel van die mensen uit die tijd ja. nog steeds de Bijbel is. En ja. dat is de rennen nog ja. steeds. Die, die vijf vrienden die uh, uh, samen uh, in het oosten van het land opgroeien. Totaal verschillende karakters. Ja. Kun je ze heel kort na, na, neerzetten? Ja, er is één. Uh, ik begin eigenlijk met twee jongens. Dat zijn uh, Bart en uh, zijn vriend André. André, uh, de, uh, ze wonen in Zutphen. Daar komt later, als ze een jaar of zes zijn, komt daar een dokterszoontje bij, Joost. Nog weer later, als ze een jaar of vijftien zijn en Suriname is, onafhankelijk is geworden, David. Komt, daar, komt David, een, een, een jongen uit Paramaribo, die zich daar vestigt. En uiteindelijk, uh, meert daar aan de kade in Zutphen een, een zwart gevaarte af. En dat blijkt een, een, een varend bordeel te zijn. En aan boord bevindt zich uh, ook weer een jongen van dezelfde leeftijd... Uh, Peter genaamd die zich al snel ontpopt, of eigenlijk dat al, al is... tot een uh, zeer getalenteerd jonge dichter. Ja, mooie vrienden, schaar. Uh, je tekent ze ook heel erg mooi, zoals ze daar... Met, met, met, met eigen, uh, ja, elk met hun eigen eigen. Ja, en toch, en toch uh, gezamenlijk wel op t, heel hecht. Hè, heel ja, hecht ja. Tot er, uh, er in, uh, in, uh, op een gegeven moment een uh, meisje komt uh, binnenlopen. En, Laura. En, Laura, en, en daar zie je dan wat... Uh, ja, wat Liefde met vriendschap doet. Dat, ja. dat, dat, dat compliceert de zaken. Ja, het mooie is dat die laurheid komt binnen uh, uh, op het moment dat ze zitten bij het zwembad. En ze luisteren onder andere naar de radio. En dan horen ja. ze ongeveer dit fragment van Theo komen. En Peter Winnen die gaat inderdaad nog altijd veroveren. Het is meer dan 50 meter, nog even. Het is zeker 100 tot 150 meter. En dat betekent op een berg toch heel wat. tot zeker een halve minuut heeft hij die nog altijd. Hij gaat wat moeilijker. Hij moet af en toe op de bedalen. Hij gaat staan. Hij gaat stampen. Hij gaat schokschoten en zoals dat heeft. Maar het neemt niet weg dat wij nu Altu west binnen gaan. Daar is het bord van Alt-West. Dat betekent volgens mij nog anderhalve kilometer om daar het net. Peter, wat ga je doen? Petit. Peter, wat ga je doen? Ik hoop dat het straks de uitluit ja, geven. even En dan komt de muziek van Radio Tour de Radio door de Fransen. Dus dan moeten we eruit. Maar. Ja, 14 juli 1981 ja, dit. Ja, ja, ja. Ja, ik herinner... Kijk, ik, ik, ik, uh, dit hoort echt bij mijn jeugd ook. Hè. Ik, uh, ik woonde in Friesland en uh, de Tour de France hoorde zomers bij aan het ja. water liggen. Transistorradio. Ja. Ik weet precies wat je bedoelt. Ja, ja, ja dat was ja. toch een, uh, iets ja. Ja. Uh, wat bij mij eigenlijk wel... Maar, een maar het, doet op wat, het doet wat met die jongens. Want uh, niet eens is dat vriendenschaartje, dat wordt een soort, soort concurrentie. Want die meisjes ja. bloedmooi. Ze die jongens die, die zijn 18 jaar, meisjes bloedmooi. Dus uh, ja, dan krijg je toch de fnuikende de invloed van, uh, van testosteron. Dat wordt een, uh, een gevecht. En uiteindelijk uh, zijn ze, ze hebben allemaal, zich natuurlijk heel aangetrokken tot mm -hmm. de meisjes. Het meisje gaat wel deel uitmaken over van die vriendengroep. Weet ja, dat, ja. dat vond ik wel interessant om te kijken wat daar, wat daar dan zou gaan gebeuren. En uh, zij, zij uh, uh, probeert zich neutraal op te stellen. Althans, mm -hmm. zo lijkt het. Mm -hmm. Uiteindelijk krijgt ze toch een relatie met, uh, met de dichter Peter. De dichter. waarvan van die andere jongens eigenlijk niet precies weten van ja, wat, wat is dit nou voor relatie. Zij denken, hopen misschien ook wel, van ja, dit is een, een, een, een relatie op een soort poëtisch niveau. Zij begrijpt die gedichten van die jongen heel goed. Mm -hmm. En wij letten alleen maar op of het rijmt. Ja. Maar goed, uh, wat het precies is, dat is uh, niet helemaal duidelijk. En dan komen ze eigenlijk 30 jaar later pas achter. Ja, dat uh, wordt. wordt soort, dertig, ja, 30 jaar later uh, blijkt, dat, ja. blijkt dat toch allemaal anders gelegen te hebben ja. dan ze op dat moment uh, dachten. Ja, dat is natuurlijk. Het boek gaat ook een beetje daarover. Van wat, wat, wat, wat zie je nou als de werkelijkheid en wat gebeurt daarachter en, en, achter die werkelijkheid? En dat gaat in mijn gevoel ook heel erg over, want het komt veel, veel terug. Tijd, dat tijd een heel raar fenomeen is. Wat je ja. eigenlijk voortdurend, je kunt teruggaan in de tijd. Ja, dat, hoofd, dat, dat, dat ook blijkt ook uit als ze elkaar ze zien elkaar de hele tijd mm -hmm. niet. Hè, de ene jongen, uh, André, die is, komt in de, in, de, in de kookhandel terecht. Ja. Uh, Joost, die, die wordt wetenschapper, gaat de snare theorie doen. En dat is, heb ik ook wel bewust voor gekozen... Omdat op het diepste niveau, zegt hij op een gegeven moment ergens. Uh, en wat nu, dat hij onderzoekt bestaan ruimte en tijd niet meer. En dat is eigenlijk ook uh, wat je ook al ziet bij, in die verhouding tussen ja. Als die, die Bart is journalist geworden. Uh, die, de enige die is blijven wonen in het dorp, in het stadje, is, uh, is uh, David. David. Ja, als, als, als reisbureau directeur heeft hij een enorme hekel aan reizen. Maar het, uh, uh, als ze we weer bij elkaar komen, zie je ook dat die tijd eigenlijk heel relatief is. Want uh -huh. hun verhouding is in die 30 jaar, hoewel ze elkaar niet hebben gezien... is, is toch in grote lijnen hetzelfde gebleven. Ja, ja. Zij dat men getekend is door het leven. Uiteraard, uiteraard ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, is het, het, het leest als een, als, een, als een film bijna. Dat is niet voor niks. Want ja. het, het is ook, je bent al begonnen met het schrijven van een scenario. Ja, klopt. Dit uh, boek is uh, voortgekomen uit een verzoek van uh, Hans de Wolf... Uh, filmproducent, uh, keyfilm. Om, en uh, ik, ik, ik mag geloof ik vanwege de vraag niet zeggen... wie de, wie de, wie de regisseuse is. Hè, want dat, dat, dat, is dat zo? Dat, ja, dat is de vraag. Vraag van de prijsvraag, kan het u wel oh, zeggen. Oh, oh, dat wist ik helemaal niet <laughs> Ik had het bijna gezien. <laughs> uh, uh, uh, die vroeg aan mij: van, Kun je een verhaal maken over. Uh, of een, een scenario schrijven over. Uh, dat ging over vier mannen en de font toe? Dat was het enige wat hij zei. Ja. Maar toen ging ik een boek lezen van Sid Field. Dat is een beetje de, de, de Amerikaanse guru van het scenariocijfer. Hoe, hoe moet dat eigenlijk, weet je wel, een scenariocijfer? Het raar om zo'n vraag te krijgen, is je er nooit nee, voor nou, ja, ik Nee, ik dacht, verhaal is een verhaal. Dat bleek, dat bleek niet zo te zijn. Maar nee. goed, uh, nee. ik ging dat lezen en Sid Field zei... Ja, alle personen die je in zo'n film introduceert... daarvan moet je alles weten. Ook al introduceer je ze op hun eind veertigste, moet je toch weten van... wie waren hun vader en moeder? Dan is de een laske-achtige manier van helemaal inleven... in je personage. Ja, zo deed hij dat. En dat deed me wel een logisch verhaal. dus Toen ben ik eigenlijk een studie gaan maken van... wat zijn dat nou voor jongens? Dat ik ga bedenken. Dus heb je een jeugd er ook bij bedacht? Jeugd bij bedacht, waar woonden ze? Dat moest allemaal ingevuld worden. En voor je tijd heb je een roman? En toen liet ik dat lezen aan Tom Harmsen, van toen nog L.J. Veen. En die zei, ja man, maar dit is, is een boek. Mm -hmm. Dit is een boek. En ja. uh, ik had het zelf niet eens in de gaten. Ja. Vervolgens is dat totaal uit elkaar gaan lopen. Want in een film moet je een verhaal schrijven in ja, 100 scènes, 102 scènes volgens mij. Er ja. zijn ook allemaal regels voor. Hoop. Veel moeilijker dan een boek kun je opbouwen. Weet je? Ja. Een, een boek gaat vloeit. Een film is tak, tak, tak. Dat is een, is een, is een kwestie van, van ritmes. Ja. En uh, uiteindelijk is het. Uh, is, is, uh, er wordt nu nog steeds aan die film gewerkt. Uh, het ligt nu weer bij het uh, Filmfonds. Film is een ongelooflijk traag proces in Nederland. Je wil er niks meer mee te maken hebben, hoor ik al. Nou ja, ik heb het allemaal afgezet. Want ik, heb, ik had drie of vier keer dat aangepast. En mm. op een gegeven moment zijn er zoveel mensen die zich in Nederland met het scenario. Bemoeien. Ja. En soms ook, ook, ook weer goed. Maar uh, uiteindelijk dacht ik, nou, ik ga hem altijd boek constateren. Dat, vind ik, dat kan ik en dat, dat heb ik in eigen hand. Oké, okay, nou dat boek is er. We weten inmiddels dat de film, dat daar Wim Obroek, Wilfried de Jong, Leopold Witte en Gijs Schotten van Asschat in spelen. Maar even heel kort, wie moet Laura spelen voor jou? Ja. Dat moet een hele mooie vrouw zijn. Ja, dat moet uh, overigens, uh, wat in de film ook teruggegeven, nou, dat hebben ze weer aan het boek ontleend. Uh, hij wordt ook teruggegeven naar de, naar de jeugd van de jongens. Dus mm. wat ik eigenlijk bedoelde als voorstudie is... nu komt er ook in die filter. Dus er komen ook jonge Gijs Scholders van als, Alsgat, misschien onze zoon. Mm. De vrouw is, is, is, is mij niet bekend. Ik maar weet niet wie dat gaat spelen. Je ziet niet iemand voor ogen ook. Nee, ik, heb niet, ik dus zou je niet durven zeggen van wie... want het moet wel het moet een, een mooi en st, een heel sterk uh, persoon zijn. Hè? Ja. Want zij ja. is eigenlijk degene die, die het bij elkaar trekt weer. Hè? Ja. Ja, ja, nou ja, dat wachten we dan maar af. Wat uh, die regisseurs ja, dus daarmee gaan melden, doen. Ja, dus ze kunnen ze het ja. nu melden. Van Toe, prachtig boek. Verschenen bij uitgeverij Atlas Contact. Ligt nu in de winkel. Wilt u kans maken op Van Toe? En ik, ik zou het zeker proberen. Kijk dan voor de prijsvraag op onze site opium.afro.nl. En dan uh, moet u even een antwoord geven op de vraag wie die film gaat regisseren. Nou, dat is een makkie, toch Bert? Ja, dat moet, ja. Uh, dat moet je snel moet je uh, kunnen vinden. Ja. Goed, we zijn terug uh, met Opium naar het uh, journaal van drie uur. Tot zo. Opium Avron